Wijkt. Wij zijn gezond ter bescherming. Komen jullie altijd zo vroeg? Stil Wie zijn dit? Hier leidt hij zonder hand, mond, tong, neus, voet en oor. Hetgeen is verdeeld aan het volk als hij dit met de steden. De laatste teen. Je mag ik verkopen. Wie biedt? Tien. Het hoogste wat voor jou daar schelen en alle huis. Wie het lijkt nu nog aanraakt, wordt vermorseld. Veel nieuws en wat wonder! De witte zijn onder! Men zag ze vertrappen door houwen en kappen, door schieten en steken. Snippen, verdelen en stropen, beroven, verkopen. Zo neus als oren, niets ging er verloren. Van long, long, wild wild. en darmen, darmen, darmen, en benen, benen, en armen, armen. Men, Men zag handen en voeten van vingers ontzoeten de hoofden en harten lijden van zwarten. Die rovers en stropers, die wevenverdrukkers en wezenuitmukkers. Zij toogden Oranje. En honde de Bretagne. Zodat ze de vrede met voeten vertreden en, en door ons zochten zo vals als ze mochten. Want het makelaarsleven, dat was haar gegeven, om steden en sloten en machten der vloten bij het stuk of parcelen in het bot te verdelen. Of op het hele bruidje ...den stuurman en het schuitje te geven voor kronen. kronen! Het is zo het is. Het is wel gedaan. Het zal met het land nu beter gaan. Heren regenten, de verwarring van de afgelopen dagen, grotendeels ontstaan, zoals u weet, door de incompetentie van de raadpensionaris, God hebben zijn ziel, hebben ons genoodzaakt de ambtsverdeling in de lage landen grondig te herzien. Eveneens hebben wij gemeend de militia te moeten hergroeperen en de totale ontreddering en verwarring die daar nu heerst te onderdrukken. Deswege hebben wij gemeend de Republiek der Verenigde Provinciën, die de afgelopen 22 jaar onder het regentschap van de De Witten zo zwaar is beproefd en nu onder dreigt te lopen als gevolg van dit bewind, het best te kunnen dienen door beide maatregelen vanaf deze dag te effectueren. Het is onze persoonlijke overtuiging dat het met het land nu beter zal gaan. Zo denken wij erover...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 U zal weer recht geschieden. Dat dikte hoofd had u al veel te lang vertraind. Maar met zijn diepe bal, zo vallen al zijn leen. Het zal met de land nu beter gaan. Het zal de klant, beter de zal de land, de Enthousiasme doet ons genoegen. En het vertrouwen dat u in ons heeft uitgesproken, hopen wij niet te beschamen. Wij hebben gemeend dat centralisatie de orde en eenheid bevordert. En hebben reeds bevel gegeven om orde en eenheid te bewerkstelligen, zodat centralisatie bevorderd kan worden. Het zal met het land nu beter gaan. Zal het beter gaan. Omdat het niet meer slechter kan dan toch. Mijn landen zijn nog steeds ondergelopen. De oogsten zijn gerot. Hmm. Ik zie het. Daar ligt te veel water op. Wij weten dat de beproevingen zwaar zijn. Maar aangezien deze inondaties de vijanden van het land en de steden zullen weghouden, is dit noodzakelijk. De vijand is overal. Toch zullen wij niet onderhandelen. Wij zullen opnieuw ten strijde trekken. Uh, Jeus lief. Ik ga voor lands gerief om de vijand op de woeste praan. Bieden weerstand als ik weer kwam, Zullen wij Lieve maat, gij doet mijn hart verflauwen. Wel, lieve maat, daar al mijn troost op staat. Gaat gij nu heen en laat mij hier in rouwen, in druk en geween? Ik meende, ziet, in het kort met u te trouwen, maar gij van mij vliet. Raak uw vrijers kwijt, die u plachten te behagen. Ziet gij u de tegen dragen, dallen kant tallenkant. Dit verliebe waren land. De grote verzoening. Het elkaar vinden. Het niet meer oorlog willen. Want willen wij nog oorlog? Nee, niet waar. Wij willen oorlog uitgebannen. Weg. We hebben toch oorlog? Nog wel. Maar wij willen oorlog weg uit Europa. Wij zullen verzamelen. Uitspraken doen. Wij hopen op nog grotere eenheid. Welvaart. Steden die van mensen verantwoorde burgers maken. En voelen ons daarvoor verantwoordelijk. En willen ons daarvoor dan ook wel verantwoordelijk voelen. Onze steden zijn veilingen, markten, voor niet alleen onze burgers, onze regenten, maar voor allen die burger willen zijn. Veilingen van welvaart, van schoonheid, van evenwichtige ontplooiing. Zo zien wij het land voor ons, als een tableau. De Nederlanden zijn een levend schilderij. Excellentie. Er zijn vandaag de dag uitgebreide oproeren en in het verleden is er zelfs sprake van staatsgrepen geweest. Wat vindt u daarvan? Dat wij ons daar niet ongerust, niet ongeruster dan nodig is, over maken. Dergelijke dingen gebeuren in de geschiedenis van elk land. Er is altijd iets dat beweegt, dat gist. En over de hele wereld zijn er ambitieuze mensen, slechte mensen... Het is voldoende ze met moed en besluitvaardigheid het hoofd te bieden. Wee degene die onzeker is, wee degene die zwak is of heen en weer geslingerd wordt tussen twee tegenovergestelde gedachten. Die wordt overdonderd. Wij hebben ons nooit laten overdonderen. Geweld moet met geweld beantwoord worden. Excellentie, kunt u nog wat over uzelf vertellen? Men zegt dat u erg van beesten en kinderen houdt. Houdt u ook zoveel van mensen? De mensen. Kijk eens aan. Het is moeilijk toegefelijk met de mensen te zijn. Het is veel gemakkelijker toegefelijk te zijn met beesten en kinderen. Als je, zoals wij, een moeilijk leven achter de rug hebt... voel je je meer op je gemak met beesten en kinderen. Zij zijn nooit slecht of, ja, laat ik zeggen... Te geïnteresseerd. De mensen daarentegen. Maar ja, er zijn goede en er zijn slechte mensen. De eerste categorie moet ingeschakeld worden. En de tweede moet gestraft worden. Zonder dat je probeert te begrijpen waarom ze goed of slecht zijn. Het is met het leven als met het theater. Probeer maar niet alles en liefst nog meteen ook te begrijpen. Ja, en... Wij vragen ook te veel van de mensen. Wat vraagt u ze dan, excellentie? En waardigheid, moed. Die twee hoofdrolspelers in die staatsschrift beschikten over waardigheid, excellentie. Ze hadden ook veel moed. Sassufie, uh, sassufie. Zo is het genoeg.